Ado Den Haag heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs voor Europees voetbal. Ado won in kerkraden met 2-1 van Roda. De eerste wedstrijd hadden de Hagenaars ook al gewonnen. Groningen en Herakles spelen op dit moment om de tweede finale plaats. Donderdag won Herakles en Almelo de eerste wedstrijd met 3-2. Het weer vanmiddag bewolkt en buien, later weer droog met opklaringen. Temperatuur 15 graden aan de kust tot 19 land in maart. Morgen droog en zonnig bij 17 tot 21 graden en de dagen daarna vrij zonnig. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Twee files, allebei op de A2. Op het stuk van Maastricht naar Eindhoven staat een bus stil tussen Wessem en Kelpen Oler. Twee kilometer file is het gevolg, want de rechte rijstok is tijdelijk dicht. Bij Amsterdam ook file op de A2. Vanuit Utrecht tussen knooppunt Hodendrecht en knooppunt Amstel, twee kilometer. Hallo, kun jij goed luisteren en wil je graag mensen helpen? Coachen leer je bij de Alba Academie.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 Dan is dit jullie kans. Want jij kan nu met jouw team een filmrol scoren in de nieuwe film All Stars 2. Ga naar vriendenloterij.nl en stem op jouw team. Wie weet worden jullie voetballende filmsterren. All Stars 2 draait vanaf 13 oktober in de bioscoop. Winnen is leuker met de Vriendenloterij. Ja. Twee uur beginnen wij in de Euroborg. FC Groningen tegen Herakles. Ronald van der Geer. Wat daar is drie minuten geleden FC Groningen om een 1-0 voorsprong gekomen. Peter Andersson, de zweet, is de maker van de treffer. Het was een mooie aanval over de linkerkant. Te beginnen bij Stenman. Vervolgens Andersson Tadic. En die stuurde Andersson vanaf de linkerkant het schapsopgebied in. En met het rechterbeen krulde die de bal uiteindelijk om pasveer heen. En zo is Groningen dus op die 1-0 voorsprong gekomen tegen Herakles. En dat is na 35 minuten nog altijd de stand. Als nu Bakuna wordt weggestuurd aan de rechterkant. Maar pas weer de bal eerder heen. Heeft dan de aanvallen van Groningen. Is er volgend jaar Eredivisie Voetbal in Venlo, Richard van der Maade. Ik denk het wel, hoewel nog maar een half uurtje gevoetbal natuurlijk in de koel. 1-0 nog steeds de voorsprong voor de thuisploeg dat wel steeds slordiger wordt in deze fase. En Volendam had zojuist zijn eerste kansje via Dominique van Dijk, maar een makkelijke redding van doelman Gentenaar. Bij de andere wedstrijd om promotie degradatie, Zwolle-Kambuur en Helmond Sport tegen Veendam is verder niet meer gescoord. 0-1 dus bij zwolle 0-0 bij Helmond tegen Veendam. Hockey dan om het nationaal kampioenschap, om de titel Amsterdam-Romonaal Gerard. Ja, er moet nog wel een wedstrijd gespeeld worden hoor. Volgende week speelt uh, Bloemendaal thuis. Volgende week zaterdag tegen Amsterdam. Maar er moet wel een winnaar komen vandaag. Dat is het aardige van de hockeyplayoffs. Dan gaan uitdoelpunten doelpunten niet dubbel tellen bij een gelijke stand. Je moet gewoon twee wedstrijden winnend afsluiten. Als het hier gelijk wordt, het is 3-1 nog steeds in het voordeel van, uh, van Amsterdam. Maar als het hier uh, gelijk wordt, dan gaan we verlengen en strafballen nemen. Maar voorlopig trekt Amsterdam aan het langste eind. Leidt met 3-1 na precies een kwartier spelen in de tweede helft. Het honkballer dan, Neptunus tegen de pioniers. En eh, daar trokken tot nu toe Neptunus trok aan het langs zijn. Ja, 2-1 is het geworden. Een uh, punt voor de uh, hoofddorpers, uh, voor pioniers. Een uh, punt van Mark Duursma. Twee honkslag, hij werd over de thuisplaats geslagen door Def Lenneken. Was wel een foutje in het veld van, uh, van uh, de Rotterdammers voor nodig. En dus zitten we in de eerste helft van de vierde inning. En is het uh, spannend. 2-1 voor de uh, Rotterdammers. Van, Grand... Door ja, Neptunus. Ja, Sorry, Formule 1, ja. van Spanje, Ronald van Dam. Nog 24 ronden aan de leiding Sebastian Vettel met een kleine voorsprong op Lewis Hamilton. Beide rijden op dit moment op harde banden. Daarachter Jensen Button die rijdt op zachte banden en die zijn sneller, maar slijten ook harder. Weber nu op de vierde plaats en Alonso na zijn vierde pistop zo even teruggevallen. En die moet 26 ronden gaan proberen te rijden op zacht rubber. Nou, als dat die banden maar volhouden. Daarachter nog een mooi gevecht tussen de twee kleurers van Mercedes. De oude Michael Schumacher tegen de jonge Nico Rosberg. We gaan naar de bergetap in de Giro d'Italia. Girolip is met een paar oude strijders voorin, hè. Een paar oude strijders, Carlos Sastre, daar keek ik zojuist naar. En toen dacht ik, ja, dat was een Tour de France die nog op zeer zuiver water zou zijn gewonnen. Want Carlos Sastre is eigenlijk de enige toerwinnaar van de afgelopen jaren... die uh, zonder enig smetje in het peloton rondrijdt. Hij zit dus in een kopgroep van 18 man, want ze zijn allemaal weer bij elkaar gekomen. En als ik nu naar ze kijk, dan zie ik dat ze net begonnen zijn aan de eerste meters van de Passo Jouw. Passeer ik Pieter Wening zie ik daar ook Johnny Hogeland rijden en kijk ik naar de kop van dat groep. Waar Johan Chop uit Oostenrijk het tempo aanvoert. Ze zijn begonnen aan de Passo Jo 2200 en 3600 meter hoger. Ze kijken af en toe met angst en beven naar boven. Want het ziet er heel kaal en angstaanjagend uit. En vanaf half vier zijn we ook bij de vijfde wedstrijd in de best of seven om de Nederlandse titel basketbal tussen Leiden en Groningen. De Rolling Stones uh, met de heer Jacker. Uh, ja, heel He lang geleden. Brown Sugar. Zeker dat zoetjes nog niet bestonden. Ja, precies, ja. juist, juist. juist. We gaan weer eens even naar uh, Ronald van der Gieren. Groningen tegen Herakles. Ja. Nog vier minuten tot aan de rust. Groningen op een 1-0 uh, voorsprong, dus tegen Herakles. En voor alle duidelijkheid met uh, 3-2 in uh, Almelo in gedachten. Is dat een stand waarmee Groningen zich mag gaan melden? In de finale van de play-offs. Maar natuurlijk zijn we nog lang onderweg. Nog een hele helft en nog vier minuten. En er zal ook bij deze eerste helft nog wel wat extra tijd bij komen. Die 1-0 voorsprong dus voor FC Groningen. Dat doelpunt van Andersson. Terwijl nu Holla het, op het gebied in kan. Na een wat uh, ja, rare karamellage uh, tussen Looms en wie is dat? Uh, Agilor, dat denkt nee, Bakuna. Want die bal het gebied in. En bijna dus ontstond er een kans voor uh, Holla. Blessure nu bij uh, Bakuna. Ja, Irak dus heeft uh, wat geschoten van afstand. Wel wat voorzetten losgelaten vanaf de zijkant. Maar heel gevaarlijk is de proef van Peter Bos nog niet. meeste gevaar, de echte dreiging komt terecht van FC Groningen in deze fase. Zojuist nog met een, ja, dan zit er wel wat toeval in. Bijvoorbeeld met een bal die uh, Agilore per ongeluk verlengt. Maar uiteindelijk kon Anderson wel van dichtbij koppen deed dat wel in de handen van Pasveer en zo. Is misschien wel het meeste balbezit... en dus de meeste dreiging voor FC Groningen. En is die wedstrijd toch wel heel anders dan de wedstrijd van een paar dagen geleden... toen Heracles meester was. En Groningen de terwijl alle kanten van het kunstgas liet zien. Nu ligt het spel even stil voor die blessurebehandeling van Bakuna. Moet Heracles vrezen? Nou, als je kijkt naar dit seizoen, nee. Want eerder dit seizoen speelden de ploegen natuurlijk hier in Groningen ook tegen elkaar. Toen Groningen op een 1-0 voorsprong door Tadic. Was er eigenlijk ook niet zoveel aan de hand. Krankwist miste vervolgens een penalty en toen liep Heracles en met vier doelpunten overheen. En ging de Melna uit Almelo. Met drie punten de bus in. Nog altijd wordt Bakuna in het veld behandeld. Terwijl Van Boekel nu eens gaat kijken. En zegt: van Ja, kunnen we niet opschieten? Dan kan die Bakuna niet buiten het veld verder behandeld worden. Dan kunnen we dan ook veel verder met deze wedstrijd. Van Boekel, die al twee keer geel heeft gegeven. Twee keer aan spelers van FC Groningen. Evens en Sparf zijn op de bol gegaan. Maar konden dat hebben. Droegen geen kaartenlast. Daar waar Stemman en Krankwist wel gele kaarten opliepen. In de eerste wedstrijd. Bakuna gaat nu naar de kant van het veld. Iedereen kijkt op zijn horloge. En dan kan het spel hervat worden met een wedstrijdbal... die Van Boekhoe, uiteraard geeft aan Pasveer, de keeper van Heracles. Omdat hij het spel heeft onderbroken bij balbezit van de ploeg uit Almelo Maartens. Nu met de bal naar voren. Fledder is nog wel op eigen helft in de as van het veld. Ziet dan dat Holla in de buurt is. Speelt de bal naar Armenteros. Maar die wordt eigenlijk vrij gemakkelijk afgetroefd door Krankwist. En dan kan Groningen weer overnemen met die linkerkant. Stenman, man die dus gaat vertrekken naar Club Brugge... Maar net wel een duidelijk aandeel had in het doelpunt van FC Groningen. Lange bal nog van Sparren richting de helft helft van Herakles, Maar het gat wordt dichtgelopen door Birger Martens. Dit gaat Heracles oplossen. Met name via Pas 4. Nog twee minuten dus tot aan de rust. En Groningen dus op een 1-0 voorsprong. En op de rand van de playoffs. VVV, Volendam. VVV op de, ook op de rand van de finale van die Play-off, Richard? Ja, ik denk dat dat er toch echt in zit voor VVV. Het moet wel heel erg raar lopen. Volendam moet natuurlijk twee keer scoren om er een verlenging uit te slepen in deze wedstrijd. VVV nog altijd voor. Door die vroege goal van Robert Kullen 1-0. En Volendam, dat bakt er eigenlijk heel weinig van in deze wedstrijd. Twee kleine schootjes uit de tweede lijn van een meter of 20. Van Dominique van Dijk en Gert Kruijs. En meer was het allemaal niet. Nu weer een schot van VVV van een meter op 16-17. Dat was Kullen weer. Die is daar toch vaak gevaarlijk. Staat op de goede positie. Afvallende ballen zijn vaak voor hem. Maar een goede reflex dit keer wel van Robin Ruiter. Die geen beste indruk maakt aan de kant van Volendam. Het is sowieso geen goede wedstrijd tot nu toe. 41 minuten gespeeld. Heel veel balverlies aan beide kanten. VVV controleert het duel wel. maar. Volendam kan absoluut geen vuist maken en geen druk zetten op de verdediging van VVV. Nu de corner vanaf de rechterkant. Daar is de kopbal en de bal gaat dan toch net voor langs het leek. Gevaarlijker dan het was in de 42e minuut. Weer een kans voor VVV dat wel beter voetbalt dan Volendam. Maar ook niet echt overtuigd. Nu misschien een aanval voor Volendam aan de linkerkant van het veld. Met Sterk de linksachter. Kijkt dus wie er voorin bewegen. Daar staat Platje. Die gaat ook lopen op die vrij diepe bal. Kan hem ook goed afschermen. Nog altijd Platje gaat dan het strafsopgebied in. Dreigt, speelt de bal naar Dominique van Dijk. En dan komt het schot opnieuw van Platje dat boven de goal van Gentenaar wegdwarrelt in het publiek. Niet al te veel toeschouwers in deze wedstrijd. Mensen met een seizoenkaart kunnen niet gratis naar binnen. Je moet toch opnieuw een kaartje kopen om erbij te kunnen zijn. Het heeft als gevolg dat er in de koel toch wat lege plekken zijn vanmiddag bij deze wedstrijd. 42 minuten zijn we onderweg in de eerste helft dus. En VVV leidt vrij makkelijk met 1-0. Slotfase van de eerste helft in de Euroborg. FC Groningen, Heracles, Ronald. Nog het 1-0. Extra tijd loopt inmiddels. bedraagt 1 minuut. Als Herakles net door het oog van de naald is gekropen. Balverlies was er van Maartens. Vervolgens kon recht door naar Pasveer. Schotenbal van nou, een meter of 16 met een krul langs de goal van Herakles. Daar waar hij nog werd aangeraakt door Pasveer. De corner vervolgens leverde niets op. Maar Herakles is zorgiger En Groningen wordt eigenlijk steeds dominanter in deze wedstrijd. Nu Stenman die stuurt Bakuna weg. Aan de linkerkant van het veld. Maar die bal is net iets te hard voor Bakuna. Waardoor die door pas weer kan worden opgeraapt. Op de hoek van zijn strafschopgebied. Meegegeven weer aan Breukers. Juist op dat punt, net waar Zo'n een dom balverlies werd geleden. En dan maakte Van Boekel een einde aan deze wedstrijd. Zag hij nog wel eventjes een klap in het gezicht. Van Ivens richting Armenteros over het hoofd. En daar ontsnapt Ivens aan een kaart. Want Ivens heeft al eerder in deze wedstrijd een gele kaart gekregen. Het is Van Boekel en zijn assistenten ontgaan. En daarom gaan we in de tweede helft ook met 11 tegen 11 en een 1-0 voorsprong van FC Groningen beginnen. Playoff off hockeyfinale, Amsterdam Bloemendaal, nou, Geert Groot, kan Bloemendaal nou, eigenlijk nog wat? Ja, Bloemendaal ook wel uh, hockeyclub Teunendaal... verwijzend natuurlijk naar Teun de Nooier, hun superverdette genoemd. Ja, die moeten wat kunnen, dat zou je zeggen. En als ze ooit uh, de Nooier nodig zouden hebben gehad... dan is het wel op dit moment, met nog 11 minuten te spelen... is het nog steeds 3-1 in het voordeel van Amsterdam. En op dit moment zit zelfs de Nooier op de bank. Hij is uh, uit het veld gehaald door Smolenaars de coach om even uit te rusten... om misschien dan die laatste 7 à 8 minuten er gaan vlammen. Tot nu toe heeft hij een uh, halverwege de tweede helft een paar keer een bevlieging gehad is er in zijn eentje doorheen gegaan maar hij zag ook dat de defensie van amsterdam gewoon pot en pot dicht zat en hij kijkt natuurlijk met een schuin oogje naar het uh, scorebord en weet dat je dan in 10 minuten tijd twee doelpunten moet maken om in ieder geval een verlenging eruit te slepen en dan geeft hij misschien wel de moed op en dan denkt hij van volgende week zaterdag zullen we het in bloemendaal in ons eigen huis recht moeten gaan zetten tegen amsterdam het ziet er naar nou uit dat wellicht bloemendaal en natuurlijk ook teun de Nooyen zich al een beetje heeft neergelegd bij de nederlaag hier in het wagen Stadion. Het is 3-1 voor Amsterdam, dat ook in de tweede helft gewoon, uh, beter speelt dan Bloemenau. We even naar Richard van der Maden in De Koel cool in Venlo. Wordt er nog gespeeld bij VVV Volendam? Extra tijd is ingegaan, Twan. Twee minuten en VVV staat nog altijd voor met 1-0. Door dat hele vroege doelpunt al na vijf minuten van Kullen. Er wordt wel gejaagd door Uchebo, maar het gaat allemaal niet erg overtuigend. Ook aan de kant van VVV niet allemaal weer een lange bal van Volendam richting Tuip. Maar dat is buitenspel. Meter zelf wordt ook gefloten voor een overtreding van dezelfde Tuip die... Uh... In de nek zat bij uh, Yoshida, de centrale verdediger van uh, VVV. En dus krijgen we in die extra tijd van deze matige eerste helft... met heel veel onnauwkeurigheden, heel veel balverlies aan beide kanten... krijgen we nog een vrije trap voor VVV. El Achoui met een uh, crossbal over uh, 25 meter bal wordt uh, opgevangen... dan door VVV op de helft van Volendam. Aan de rechterkant nu van het veld met Moussa. Speelt de bal dan uh, helemaal weer terug. En zo tikt VVV de bal rustig rond op de helft van Volendam. In de extra tijd van deze wedstrijd doet Volendam eigenlijk... Heel erg weinig. Wordt er helemaal niet kort gezeten door de spelers van Volendam. En zo houdt VVV vrij simpel balbezit. Nu dan misschien Volendam met Kruis. Omdat Yoshida daar slordig was. Lindenberg speelt de bal dan weer terug naar Robin Ruiter. En die zal dan ongetwijfeld weer met een lange bal gaan komen namens Volendam. Nee, kiest ervoor om aanvoerder Lindenberg in te spelen. Lindenberg dan in de middencirkel naar Kruis. Kruis die heel veel balverlies ook leidt op het middenveld bij Volendam in deze wedstrijd. Hij dan weer terug naar Lindenberg. En dan gaat de bal in de middencirkel naar uh, Dissels. Maar het gaat ook achteruit bij Volendam. Er is nauwelijks stootkracht naar voren. Het is heel veel breed en weinig diep. En zo kom je natuurlijk niet ver. Er wordt weinig gejaagd, ook door VVV. Het tempo ligt niet al te hoog. En nu misschien dan de aanval van Volendam over de linkerkant. Strafschopgebied binnen. Kansje voor Tuip, kansje voor Plat. Dit moet hem zijn. Platje, daar dwarrelt de bal op de paal. De bal wordt teruggelegd. En dan is het toch net geen doelpunt voor Volendam. De beste kans van de wedstrijd voor de ploeg van Gert Kruis is uiteindelijk van dichtbij voor Tuin. En scheidsrechter Makkeli maakte dan volgens mij ook direct een eind aan voor wat betreft de eerste helft. Dat is inderdaad het geval. VVV leidt na 45 minuten met 1-0 door een doelpunt van Robert Kullen. Roland Garros, het tennis op het gemalen baksteen. Mark Brasser, de eerste dag, jij volgt de ontwikkelingen. Ja, op een heel winderig Roland de Rostom. En dat maakt de wedstrijd tussen Jo Wilfried Tsonga en Jan Hayek... Nou, nog niet een wedstrijd waar de vonken vanaf vliegen. Het is een beetje, een beetje zoeken voor beide spelers. Het waait echt af en toe heel erg hard. Ja, en die wind die valt dan van boven in dat grote stadion... en maakt daardoor rare bewegingen. Het, het is af en toe zoeken voor de spelers. Er zit ook ja, af en toe helemaal mis met hun, hun timing. De eerste set is inmiddels gespeeld. Gewonnen met 6-3 door Jo Wilfried Tsonga. Favoriet ook in deze wedstrijd. Hij is niet voor niks als zeventiende geplaatst. En uh, ja, hij had, had de set eigenlijk al veel eerder uh, uit kunnen maken. Hij kwam op 5-3, 40-15. Kreeg toen een uh, snoeiharde return van, van Hayek om zijn oren. Hayek die bij Vlaag aardig staat te spelen. Nou, hij had nog één setpoint over. Tsonga speelde toen een lop. Maar ja, ik zei het al, uh, veel wind. Dus die bal die werd gegrepen uh, door de wind. Belandde achter de achterlijn. Het werd 40 gelijk. Jan Hayek kreeg vervolgens zelfs uh, twee breekkansen. Hij uh, had dus terug kunnen komen tot 5-4. Maar Tsonga die won de set uiteindelijk toch met 6-3. Uh, met, uh, Tsonga die, uh, ja, de, de, de, de breekkansen... Die hij krijgt, hij heeft de drie breekkansen gehad in de eerste set. En hij heeft er daar eentje van benut. Ook een Hayek op breekkansen, die heeft hij gewoon niet benut. En dus was die ene breek voldoende om de eerste set naar zich toe te trekken... voor uh, Show wilfried Tsonga. wedstrijd moet dus nog een beetje loskomen... zoals het hele toernooi vandaag nog een beetje uh, los moet komen. Niet echt heel veel grote namen op het uh, Graffel hier in, uh, in Parijs. Maar in Chilic hebben we gezien, die verloor van de Spanjaard uh, Ramirez Hidalgo. Silic toch een geplaatste speler, uh, nummer 19 van de plaatsingslijst. Dat is eigenlijk de enige grote verrassing tot nu toe... Sam Stozer, verliezend finaliste van uh, vorig jaar bij de vrouwen, hebben we vanmorgen gezien. Won vrij makkelijk. En ook uh, David Ferrer, speler uit de top 10, de Spanjaard. Zo'n goede voorbereiding kent door Roland Garros door naar de tweede ronde. Hij won van de firmy Jarko een heel overtuigend in uh, straight sets. Tweede set inmiddels uh, bezig in die partij van uh, Jo Wilfried Tsonga tegen Jan Hayek. En het is uh, Tsonga die uh, Hayek net gebroken heeft. Tsonga leidt dus met uh, 2-1 en gaat zometeen zelf serveren om er uh, 3-1 van te maken in de tweede set. Gaan we even naar de Grand Prix Formule 1 van Spanje. Vettel tegen de rest, Ronald van Dam. Ja, daar zien we Heikie Kovalainen uh, richting de bandenstapels uh, wandelen. De eerste uitvallen, tenminste niet door technisch malheur... is dus de onvertuinlijke Lotus-Scooter. Nog 22 auto's op de baan. En de strijd gaat in de laatste 13 ronden tussen Sebastian Vettel... 23 jaar en Lewis Hamilton, 26 jaar. De een rijdt voor Red Bull, de ander voor McLaren. Het verschil is 2 seconden. En de vraag is even of Sebastian Vettel in die laatste 13 ronden... dat kerssysteem van hem kan gebruiken. Wat hem toch 80 pk extra per rondje geeft. Het hapert af en toe. De ene keer zegt zijn engineer over de bordradio... gebruik het niet. De andere keer van nu kun je het wel weer gebruiken. En dat zou misschien dan het voordeel voor Lewis Hamilton kunnen zijn. Die het wel kan gebruiken. Allebei rijden nu een laatste setje harde banden. Zachte banden zijn allemaal gebruikt al eerder in de race. En zij zijn dus de twee die de zee gaan betwisten daarachter. Jensen Button via een aangepaste strategie. Eén pitstop minder dan de rest op de derde plaats. Met een flinke voorsprong... Op Mark Webber die eenzaam en alleen op de vierde plaats rijdt. En Alonso, het is jammer voor de Spanjaarden. Hij reed in het begin van de race aan de leiding. De man die bijtekende bij Ferrari tot 2016. Maar ligt nu vijfde voor de oude Sluwe Vosmi van Schumacher. Die toch weer eens iets van zijn brier laat zien in deze race. En Rosberg, de andere Mercedes-coureur, dan op de zevende plaats. Dat zijn dan de eerste zeven in deze race op dit moment. Maar dat het weer gaat dus tussen Sebastian Vettel en Lewis Hamilton. Die al heeft gezegd van als ze bij mclaren mij niet snel een hele goede auto gaan geven die kan winnen. Dan sluit ik niet uit dat ik in de toekomst ergens anders ga rijden. Bijvoorbeeld Ferrari, maar ja, die ligt vijfde Alonso. Dan is het misschien Red Bull wel het team waar hij heen kan. Want het contract van Mark Webber aan de zijde van Sebastian Vettel loopt aan het eind van dit seizoen af. En we weten gewoon dat de Red Bull op dit moment de beste auto is. Amsterdam-Bloemendaal. Komt Bloemendaal nog wat, Gerard de Groot? Ja, Bloemendaal scoort 3-2 op het moment dat A, Teun de Nooijer weer in het veld kwam. Hij heeft vijf minuten op de bank gezeten om wat uit te rusten. Om die slotfase wat lucht te hebben. Om de kracht erin te gooien. Om Bloemendaal in de, wal in de buurt te brengen van Amsterdam. En B, was Amsterdam met tien mensen. En dat zijn ze nog steeds. Omdat Christian Timman een overtreding maakte even buiten de cirkel. En dat ten Kater een wel hele zware straf uitdeelde. Zeker in de slotfase van de wedstrijd. Als je weet dat Amsterdam een voorsprong moet gaan verdedigen is dat voor Amsterdam heel heel erg zuur. Het was een uh, ja, onnodige valpartijl die Timman maakte. Hij gleed met zijn voet de bal weg voor een van de aanstormende bloemendalers... en kon eraf en hij zit er nog steeds. En Amsterdam nu met tien mensen in de richting van het doel van, uh, van Doeman Stokman. Maar daar kan uh, Santi Freccia niet bij en ook Verga niet bij. De kans gaat voorbij. Het betekent dat er nog vijf minuten zijn te spelen. De Noor staat in het veld, Timman nog niet. Maar Amsterdam met tien mensen tegen elf bloemendalers... staat Amsterdam wel voor met 3-2. Eerder in de uitzending melden u al, een mooie prestatie van Sanne Keizer, en Marleen van Iersel, de Beachvolleyballsters. Ze hebben voor de tweede keer op een rij een toernooi om de World Tour gewonnen. Eerder wonnen ze al in Shanghai en nu in Mislowice in Polen. In de uh, finale werd er in twee sets gewonnen van een Italiaans duo. Sanne Keizer, goedemiddag. Goedemiddag. Begint het al te wennen uh, zo'n beetje en houdt ook iedereen rekening met jullie? Nee, <hijf> nee het begint nog niet. Uh, ja, <hijf> ik kan me wel aan wennen, denk ik. Het voelt erg goed. Maar gaat iedereen anders tegen jullie aankijken naar Shanghai? Uh, nee, ja, je, je wordt wel uh, veel gefeliciteerd, maar het is allemaal... Ja, we zijn natuurlijk concurrenten, maar uh, buiten het spelen om, uh, ga je ook wel met elkaar om. Dus uh, het, is heel, het wordt heel positief gereageerd en dat is erg leuk. Jullie en hebben... ja, Europa komt eraan in de wereldtop, dus dat is wel heel erg belangrijk. Ja, jullie hebben nu in de finale gewonnen van een Italiaans duo. waar jullie eerder nog in de derde ronde van verloren? Wat was er nou zo anders in die finale vandaag? Um, ja, wij, wij, wij hebben één slechte wedstrijd gespeeld dit toernooi... en dat was die tegen Italië in de derde ronde... En uh, daarna hebben we ons eigenlijk um, opge ja, hervat in de, in de wedstrijd tegen Amerika en Brazilia. En um, ja, als ik kijk naar deze wedstrijd, dan hebben wij hem echt gewonnen op, uh, op ervaring. En um, ja, niet dat we, dat we zoveel finales hebben gespeeld, maar die meiden zijn ook nog heel jong en die staan voor het eerst ook daar. Dus dat is gewoon, uh, dan merk je wel dat wij iets vaker uh, voor de halve finales en de finales hebben gespeeld. Dus, uh, en vandaag speelden we nog veel beter dan, uh, dan van de week in de derde ronde. dus uh... Toch hadden die Italiaanse dames twee keer een, een goede start hè, in allebei de sets. Is, is dat nog een moment van lering voor jullie? Um, ja, zij beginnen, zij beginnen begonnen allebei de twee sets heel sterk. En uh, wij iets minder. Wij hebben ja echt wel gewoon uh, karakter getoond door heel veel geduld te hebben en pas halverwege de set uh, eroverheen te gaan. Gewoon ons moment afgewacht. En uh, ja, daar hadden ze op dat moment geen antwoord op. Dus ik, ik ja, het, is, het is altijd een uh, le leerproces om een wedstrijd goed te beginnen. Maar het heeft ook zo zijn voordelen om halverwege de set echt volle bak eroverheen te gaan en dan meteen naar het einde toe te stevenen. Met dit toernooi in Polen erbij, Shanghai erbij, in jullie achterzak. Um, wat staat er de komende periode nog op het programma? Over uh, anderhalve week vliegen we naar Beijing. Dat is de eerste Wild Toen Spelen die daar wordt gehouden. En dat is de Grand Slam. En dat is, uh, ja, dat is voor ons dit jaar uh, een van de belangrijke toernooien zijn dat. De Grand Slams en het WK in Rome en komt er gelijk achteraan. Dus uh, ja, het wordt een belangrijke periode. Genoeg te doen de komende periode. Even nog genieten van ja. deze winst in Polen. Sanne Keizer en Marleen van Iersel. Een mooie overwinning bij het beachvolleybal. Dankjewel. We gaan fietsen. ja, sorry, dankjewel. We gaan fietsen. Gio Lippens, Giro d'Italia. Vertel het maar. Ja, ik zit al een stief kwartiertje, 20 minuten te kijken naar Johnny Hogeland. Die de kopgroep achter zich heeft gelaten. En er vandoor is gegaan in de beklimming van de Passo di Giau. En dat is toch een mooi gezicht. Een Nederlander op kop in toch wat op papier. In ieder geval geldt als de zwaarste etappe van deze Giro. Met vijf serieuze calls. De passo de Joe is de hoogste top die ze in deze Giro te rijden hebben. En het kan zijn dat Johnny Hogeland. Uh, hij kent zijn klassieker. Dat hebben we in het verleden ook wel eens gemerkt. Dat hij denkt, ik ga die Chima Coppie pakken. Dat is toch een speciale prijs die uh, er is voor de renner. Die als eerste aankomt bovenop de allerhoogste top van de Giro van dat jaar. En uh, hij is er uh, eerzuchtig genoeg voor om die prijs te pakken. Hogeland die eigenlijk niets zonder reden doet. We zagen hem eerder al uh, deze tour op zijn verjaardag... in een uh, lange achtervolging op een kopgroep. Hij reed dus in een eentje, gaat van een aantal minuten dicht. En nu laat hij zich weer van voren zien. Hij weet ook dat zijn vader inmiddels uh, in de Giro is aangekomen. Die moet daar ergens aan de kant staan. Hij heeft ook de fiets meegenomen om te kijken... naar de verrichtingen van zijn uh, zoon. Dus is Hogeland ontbrand. En kijken we naar dat uh, blauwe vakantstolij shirt... Dat inmiddels, uh, Wagenwijd is opengeritst in die beklimming van de Passo di Gio. 16 kilometer lang is die beklimming. Daar zitten steile stukken in van zo'n 16 procent. Het gaat af en toe even op en af. Want we krijgen halverwege ook nog een klein afdalingje. Maar dan gaat het weer steil omhoog in de richting van die kale typische dolomieten rotsen Daarboven op die berg. Hogeland, dus ontbrand, heeft een voorsprong van. Anderhalve minuut maar liefst op dit moment op de 17 achtervolgers. Daarbij dus ook nog steeds Pieter Wening, daarbij ook Carlos Sastre, Danilo Di Luca, Garzelli, Sella. Noem ze allemaal maar op. Mooi om te zien dat die Nederlander er vandoor is gegaan. Hij heeft een voorsprong van 9,5 minuut op het peloton. En daarin natuurlijk alle grote mannen van het klassement. Het is weer spannend in de hockeyfinale. Amsterdam-Bloemendaal, maar hoeveel tijd heeft Bloemendaal nog Gerard? Om precies te zijn, als de stadionklok het tenminste goed doet... en dat deed hij het in de eerste helft wel... nog precies één minuut heeft Bloemendaal om één doelpunt te maken. Want een gelijkspel levert een verlenging op. Er moet een winnaar komen hier. En dan heb je altijd nog een kans om in die verlenging langs uh, Amsterdam te komen. Amsterdam, dat eigenlijk de gehele wedstrijd heeft gedomineerd. Behalve die laatste vier, vijf minuten... toen de Nooie terugkwam voor het slotoffensief. Toen de Nooie terugkwam voor een viertal strafcorners... die één doelpunt opleverden van Wouter Jolie. En dan is er nog hoop. Nog hoop in de harten van Bloemendaal... Komt er een uh, mogelijkheid voor Bloemendaal? Nee. Er wordt de bal op de voet uh, van boven, die het gespeeld. Hofman maakt een overtreding en Amsterdam verdedigt uit, nog 28 seconden. Met aan de bal, Taken Takema. De aanvoerder van Amsterdam gaat de bal hoog in de richting van de amsterdam voorwaarts. Maar die kunnen ook moeilijk meer bewegen. Ze hebben een keiharde wedstrijd achter de rug. Ze hebben positief hockey gespeeld, aanvallend hockey gespeeld, veel kansen gekregen. En de voorsprong die staat op het bord en die is ook terecht. Want Amsterdam was de betere ploeg hier tegen Bloemendaal in de eerste wedstrijd. En dat zou... Wat gaan geven als het nog vijf seconden zijn te spelen en Amsterdam de armen al in de lucht steekt en de wedstrijd zoals het nu ernaar uitziet is afgelopen? Jazeker, Amsterdam wint van Bloemendaal, van de regerend landskampioen die op weg is naar zijn zesde titel. Dit jaar wint Amsterdam de eerste wedstrijd in het Wagenerstadion met 3-2 en dat zal nog wat geven komende zaterdag in Bloemendaal. Radio 1 Het NOS Journaal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 In Sudan zijn duizenden burgers de stad Abiyé ontvlucht. De stad in het gebied tussen Noord- en Zuid-Soedan... is gisteren bezet door het leger van de centrale Soedanese regering... van president Bashir. Sudan en Zuid-Soedan maken allebei aanspraak op het olierijke district. In januari is in een referendum besloten... dat Zuid-Soedan in juli onafhankelijk wordt. En in Saudi-Arabië is een vrouwelijke activist gearresteerd... omdat ze een auto heeft bestuurd. Ze is een campagne begonnen tegen het verbod voor vrouwen om auto te rijden. In Saudi-Arabië is er geen geschreven wet die het vrouwen verbiedt te rijden. Maar het wordt niet getolereerd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Sport Radio, NOS, op 1. NOS Radio, Meteen naar de Euroborg, FC Groningen in Ronald... Groningen op een 2-0 voorsprong. Stenman stuurt Talits weg. Linkerkant, op gebied. En die legt de bal breed op Aji Loorde. De man die in het elftal kwam vanwege de schorsing van Kieftenbelt. En het passeren van Lena Volts. En hij stelt zijn trainer niet teleur, want van dichtbij kan hij pas weer passeren. Weer is de verdediging van Herakles aan stukken gereden. En zo moet Herakles nu twee keer scoren. Wil het nog terechtkomen in die finale van de playoffs? Het leek allemaal op rozen te zitten. Maar in deze wedstrijd heeft het weinig te vertellen tot nu toe. Is het Groningen toch dat de basis in eigen huis? Een dus in de eerste helft van Andersson. En eigenlijk twee minuten na de aftrap de 2-0 voor FC Groningen. Doelpunt te maken aan Neptunus-pioniers met op het oog niet de sterkste werpers. En die houdt kamp toch nog steeds een lage score. Ja, 2-1. En dat uh, terwijl er al vijftien honkslagen zijn geslagen. Verdeeld over beide ploegen. Acht voor Neptunus. Uh, zeven voor Pioniers. Maar net op het moment Suprem, als je denkt... met name Neptunus gaat er overheen. Drie honken bezet. 1 uh, of 0 uit. Dan maakt, uh, uh, maken de Hoofddorpers een dubbel spel. Dus wordt er verdedigend uh, goed gespeeld. Nu staat uh, Neptunus aan slag. Is er een uh, tikkie van Riley Legito. Maar die gaat makkelijk uit op het eerste honk. Uh, de actie van de korte stop naar de eerste honk. Want we zitten in de tweede helft van de vijfde inning. En het staat inderdaad nog maar... Maar 2-1 in het voordeel voor Neptunus tegen de Pioniers. We gaan wij weer eens even naar Catalonië. De Grand Prix Formule 1 van Spanje. Roland van Dam. Eén ja, ding weten we zeker dat de man van pole position. Zoals de afgelopen tien jaar het geval was. de race niet gaat winnen. Want dat is Mark Webb. Die ligt nogal het 4-0. Nee, het gaat tussen Vettel en Hamilton. Hamilton is de snellere auto. We kan bovendien op het lange rechterstuk ook nog zijn beweegbare achtervleugel gebruiken. Want dat mag je ja, als je binnen een seconde van de coureur voor je zit. om er voorbij te proberen te komen. Maar dat is wel lastig in die eerste bocht. Want zodra je er maar even buiten de ideale lijn komt, ligt daar van allerlei. Rotzooi, rubberresten, et cetera. Dus het is tricky. Maar hij heeft er nog vijf van de 66 ronden voor om die eerste plaats af te pakken. Zo deed hij dat ook in China. En het zou voor het kampioenschap wel heel mooi zijn natuurlijk als vandaag Lewis Hamilton zou kunnen winnen in plaats van Sebastian Vettel. We gaan basketballen vijfde duel in de finale van de playoffs Leiden, Groningen, Leon Kersten. Eén ding is zeker, na dit duel staat er één ploeg op matchpoint, want het is die best of seven. Dus wie het eerst vier wedstrijden wint, mag ze kampioen van Nederland noemen. Groningen is de titelverdediger en Leiden is als eerste geëindigd in de reguliere competitie. Die hebben dus thuisvoordeel en dat is oh zo belangrijk. En tot nu toe winnen alle thuisploegen hun wedstrijden. En gisteren was de vierde wedstrijd in Groningen, won Groningen met relatief gemak. En dan zegt u misschien gisteren. Ja gisteren, want in verband met een rechtstreekse televisieuitzending gaan ze het weekend twee keer spelen. Volgend weekend ook trouwens, als het zo ver komt. Gisteren dus een wedstrijd die Groningen won. En binnen 24 uur staat iedereen weer op het pakket in Leiden. Er zijn heel veel mensen op afgekomen. Die zien dat het nu na één minuut spelen 2-4 is in het voordeel van Groningen. Ja, je kunt er allerlei theorieën op loslaten. Is iedereen moe? Ja, dat is iedereen zeker. Want iedereen heeft gespeeld. Nee, dit is de vijfde wedstrijd in negen dagen. Waar komt het dan op neer? Denk ik op karakter en mentaliteit. Wie kan over die vermoeidheid heen stappen? Want het is natuurlijk een, een cruciale wedstrijd. Kom je op 3-2 voor of 3-2 achter? Dat scheelt een slok op een borrel. Tot nu toe nog niks te merken van die vermoeidheid. Maar dat zal in de loop van deze wedstrijd wel komen. Nog even terug naar die wedstrijd van gisteren. Er waren maar liefst 64 persoonlijke fouten gefloten, 93 vrije worpen. Dat is ongeveer 30 tot 35 procent meer dan gemiddeld. Het was niet om aan te zien gisteren, we alleen maar vrije worpen geschoten. Ik ben benieuwd wat de scheidsrechters vandaag doen. Twee van de drie zijn dezelfde. De derde van de heuvel, die is nieuw, die is vers. Nou, de eerste anderhalf minuut van deze wedstrijd valt het mee. Een paar misses gezien, in ieder geval nog geen fouten gefloten. Dus aardig om te zien. Spannend eh, het zal het zeker blijven. stand 2 voor Leiden, 4 voor Groningen. Er wordt nog niet gevoeld in Venlo bij VVV tegen Volendam. Promotie-degradatiewedstrijd staat nog altijd 1-0 door een goal van Kullen en ook bij de andere twee wedstrijden is niet meer gescoord. Zwolle tegen Cambuur staat nog altijd 0-1 door een goal van De Vries en Helmond Sport tegen Veendam 0-0. Zo ja. waren Tom en ik zich even aan de Côte d'Azur Riviera Life Carol Emerald. Kode zuur, hè? Ja, ja. Groningen tegen Herakles. Ronald van der Gier is in Groningen. Ja, en dat, is, dat is niet in Friesland, hè? Nee, ik vooral de duidelijkheid. 55 minuten gespeeld bij Groningen-Herakles. stand is uh, 2-0. Doe de makers in de eerste helft Andersson, tweede helft Adji Ja, en nu uh, zal Herakles de ploeg dus van Peter Bos een antwoord moeten geven. Heeft en ook van lange spits in de ploeg gebracht. Kleiner plet is gekomen voor Dal Douglas. En uh, dat zal dan betekenen dat er met name wat opportunistischer gespeeld zal gaan worden door uh, Herakles Almelo. Dat de laatste minuten. Slechts is gekomen tot een afstandsschot van Flederis. dat ver naast de goal ging van Luciano. Andersson heeft het balbezit voor uh, FC Groningen, maar nog wel op eigen helft. Wordt opgejaagd door Plet, moet terug naar Luciano. En die ramt de bal dan naar voren. Opmerkelijk overigens dat de Agilore doelpunt te maken is. Eerste doelpunt voor FC Groningen dit seizoen. Een uh, ja, geluk dat ook Bakuna al had in uh, de eerste wedstrijd tegen Raakles. Zo staan er dus nieuwe doelpunt te op. Feynovic gaat het maar eens proberen van afstand. Het is een meter of twintig als hij besluit om te schieten. Maar ook hij produceert een afschot. En Luciano kan dan de tijd nemen om die bal maar eens te gaan halen. Ligt helemaal bij de zijlijn. Is staat terecht gekomen via een reclamebord. En de keeper van FC Groningen gaat dan een doeltrap nemen voor de ploeg. Die dan toch uiteindelijk, nadat het zo zwak begon in de eerste wedstrijd... zich waarschijnlijk mag gaan melden voor de tweestrijd met ADO Den Haag... om uiteindelijk te komen tot de Europees voetbal. En daar heeft het toch in de eerste wedstrijd zeker niet naar uitgezien. Maar Groningen heeft zich knap hersteld. En is vandaag de baas in de eigen Euroborg. Bal van Luciano komt terecht bij Agilore. Komt wel door in de as van het veld op de helft van Heracles. Maar het eindstation het heet uiteindelijk Remco Pasweer. Lange bal van die doelman komt terecht bij Plet. Op de helft van Groningen, maar wel bij de middellijn. Aan de rechterkant. Even samenspelen met de Breukers en de Maartens. En dan van Linde zoeken. Die wat vrijheid heeft om stapjes voorwaarts te maken. En uiteindelijk op de middellijn besluiten. Om een aardige paas te geven. Everton, Plet. Nou, hier komt je kans. Plet. Nee, daar is Luciano. Hij uh, speelt de bal. Everton, goede bal overigens van achteruit. Met een kopbal richting Plet. Maar die uh, komt toch wat handelingssnelheid tekort. Had eigenlijk direct moeten afdrukken. Nu moet hij eerst aannemen. En kan Luciano er eigenlijk tussen zitten. Maar het is weer eens een moment van Breit. Voor Na 57 minuten staat Groningen met 2-0 voor. Op weg naar de finish in de Grand Prix van Spanje, Ronald van Dam. Ja, nog een paar bochten voor Sebastian Vettel op het squeal dat hij wel kan dromen. Want hier testen de coureurs heel veel in de winter. Hij heeft Lewis Hamilton nog steeds achter zich en is op weg naar zijn vierde overwinning van dit seizoen. En de veertiende alweer uit zijn nog prille Formule 1 carrière. Hij is pas 23 jaar, deze talentvolle, sympathieke jonge Duitser. Goed lachse man die gewoon heel veel acht in het leven, want dat motiveert hem ook. En zegt laat ik vooral lol hebben. Nou dat heeft hij in zijn Red Bull, maar hij moet nog even zweten. Daar komen ze dan zo meteen het rechte stuk op en het lijkt erop alsof Sebastian Vettel inderdaad weer gaat winnen. Voor de vierde keer in vijf races. Hij heeft hem inderdaad te Halve seconde daarachter. Lewis Hamilton op de tweede plaats. En dan moeten we even gaan wachten op de nummer drie. Dat zal Jensen Button worden. Zodat het toch wel een mooie dag is voor McLaren. Met de posities 2 en 3. Twee podiumplaatsen hier in de vijfde race van het seizoen. Dan gaat de vierde plaats naar Mark Webber. De vijfde naar Fernando Alonso. En de zesde naar Michael Schumacher. De zevende gaat Nico Rosberg worden achtste. Toch heel, heel goed hoor. Nick Heidveld. Die is echt als een uh, spreekwoordelijke mes door het hele veld heen gesneden. Begon de race als laatste als 24 stond, Dat zijn auto in de vrije training in de fik vloog. Maar goed, hij heeft dan het voordeel dat hij nog heel veel verse banden over heeft. Vooral zacht rubber wat heel snel is dan. En daarmee is hij van 24 naar 8 gegaan. En daarachter dan op de 19 en plaats plaatsen twee saubers van Perez en Kobayashi. Maar het is dus weer een overwinning hier voor Sebastian Vettel. Die zijn voorsprong in het wereldkampioenschap nog wat vergroot op de concurrentie. Hij heeft nu 118 punten. Dat zijn er 41 meer dan de nummer 2. Lewis Hamilton, die 77 punten heeft. En daar weer achter op de derde plaats dan Mark Webber met 67. Vierde in de ranglijst is... Op dit moment Jensen Butten met 61 en Fernando Alonso. Het is niet anders voor de Spanjaard, voor eigen publiek wordt hij dus vijfde. En heeft hij nu 67 punten achterstand al op de leidingend kampioenschap. Sebastian Vettel, Red Bull. Blijft aan de leiding in het consulteurkampioenschap. We hebben 808, 5, 185 punten en 148 punten voor de nummer 2 McLaren. Dus ook daar gaat het goed voor het team van Red Bull Racing. Voor Dietrich Mateschitz Te uitvinden van die eh, energiedrankjes. Sebastian Vettel wint in Barcelona weer. Vettel. En volgende week, dat is al over 7 dagen, mag hij het gaan proberen in het Prinsdom in Monaco. Dan Barcelona naar Venlo. VVV Volendam, Richard van der Maden. In de sfeervolle koel waar VVV op jacht gaat naar een tweede doelpunt. 1-0 de voorsprong voor de ploeg van Wil Boes En het lijkt erop dat de thuisploeg tegen Volendam hier dus... de finale wel gaat halen in de strijd om handhaving. Dat zal dan een duel waarschijnlijk zijn tegen Kambuur. Aanstaande woensdag begint die finale. VVV heeft weinig te duchten van Volendam gehad in de eerste 45 minuten. Als je kijkt naar het spel... van van de ploeg van trainer Gert Kruis. Dan is het allemaal wat plichtmatig, onmachtig. Ik heb twee schoten van afstand gezien: van de ploeg van Gert Kruis. Een schotje van zijn zoon. Rik en een schot van Dominique van Dijk. Dat was het eigenlijk wel. Terwijl Volendam in de thuiswedstrijd vorige week toch de nodige kansen kreeg. Maar ze toen allemaal liet liggen. Terwijl VVV in de slotfase zelfs nog 1-2 maakte. En dat heeft misschien toch wel geleid tot een flinke dreun bij Volendam. VVV staat dus voor met 1-0 na 7 minuten in de tweede helft. Is het de ingooi aan de rechterkant met Timmy Sela. Die zoekt Uchebo. Die is bijna niet van de bal te krijgen. Een boomlange Nigeriaan. De centrale spits van VVV die ook in deze wedstrijd weer de voorkeur krijgt boven Ruud Boymans, Toch de topscorer in de competitie bij VVV met 11 doelpunten. Maar hij zit ook in deze wedstrijd op de bank. Nu een ingooien voor Volendam. Dat dus snel zal moeten scoren om er nog een wedstrijd van te maken. Twee doelpunten zijn nodig om er een verlenging uit te slepen. Het liefst natuurlijk drie goals. Maar dat zie ik eerlijk gezegd niet meer gebeuren voor Volendam. Dat Pover heeft gespeeld tot nu toe. En nu een eerste wissel gaat doorvoeren. Charles Dissels onzichtbaar in deze wedstrijd. Hij naar de kant en net als in de wedstrijd in Volendam. Polendam afgelopen week komt Kramer, Michiel Kramer, een boomlange centrumspits in het veld voor de tweede helft. 15 etappe in de Giro d'Italia leeft Johnny Hogerland nog Jo. Hij leeft nog wel, hoor, maar hij heeft wel inmiddels de koppositie moeten overdoen aan Stefano Garzelli, de winnaar van de Giro in het jaar 2000. Maar die knalde er zojuist overeen, was vanuit die achtervolgende groep. Had hij de sprong gewaagd in de richting van Hogerland, Hogerland die nu gezelschap heeft gekregen? ...van de Spanjaard Mikel Niebe van Euskaltel. En ik denk dat hij toch ook moeite zal hebben om dat wiel te houden. En als ik dan naar Gazzelli kijk, dan ziet dat er heel erg mooi uit. Want dan zie je in de verte de besneeuwde toppen van de Dolomieten. ...zie je daar liggen. Hij is inmiddels al in de richting van de 2000 meter aan het gaan. Want nog bijna... En dan is die boven nog maar een klein stukje. En dan heeft hij in elk geval die Chima-koppie veroverd. Het is een troostprijs, maar het blijft altijd leuk voor renners... om die prijs voor de eerste doorkomst op het dak van de Giro om die mee naar huis te nemen. Daarachter wordt achtervolgd, met name door de ploegenoten van Vincenzo Nibali. Die achtervolgen in het peloton. En die proberen ook die voorsprong van die koplopers wat terug te brengen. Want lang heeft die voorsprong geschommeld, zo rond de negen minuten. Inmiddels teruggebracht tot 8 minuten en 14 seconden. Dat betekent dus dat door, Nibali... al die andere mannen die voor het klassement meedoen... dat die langzamerhand terugkomen. Inmiddels heeft ook Njebbe, heeft Hoogerland laten staan. Njebben dus in achtervolging op Garzelli. Garzelli bijna bovenop de Passo Jou. Daarna volgen nog twee beklimmingen. We hebben nog bijna 60 kilometer te rijden. Heel hockey vandaag, play outs play-offs. Maar centraal, natuurlijk, de finale bij de mannen. De, de, de eerste wedstrijd op de play-off Amsterdam-Bloemendaal. En daar was Geert de Groot. Het werd uh, 3-2 voor Thuisclub Amsterdam in het uh, tweeluik of drie-luik. Er moeten in ieder geval twee gewonnen wedstrijden worden behaald. Uh, wil je kampioen van Nederland worden? Amsterdam gaf de eerste tik. Won met 3-2 van Bloemendaal. Bloemendaal dat de titel verdedigde. Floris Evers uh, op het middenveld bij Amsterdam, in de voorhoede bij Amsterdam.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 Ja, ik miste die kans en uh, volgens mij kwam uit die uh, counter kwam de 1-0 voor hun. Dat zie je ook hoe snel zij kunnen schakelen. Het is gewoon een verdomd goede ploeg en uh, louter respect uh, voor hun. Uh, vandaar ook dat we nu nog redelijk rustig blijven. Want we moeten nog één keer winnen en dat is uh, een helskarwei daar. Nou, heb je al heel wat uh, finales gespeeld uh, voor het Nederlands kampioenschap. De hoeveelste wordt dit of is dit? Dit wordt uh, de derde. En, uh, twee jaar geleden verloren we Golden Goal in de derde wedstrijd. Het jaar daarvoor uh, ook de derde wedstrijd uh, verloren. Dus uh, het moet toch een keer gaan gebeuren.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 En je weet, een van je tegenstanders, Teun de Nooier, is iemand die op het juiste moment geweldig kan vlammen. Hè? Je kon het zien in die slotfase van deze wedstrijd ook. Hij trok het team en hij denkt misschien wel in zijn achterhoofd van nou, bij ons op het kopje thuis, daar pakken we ze.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 Geert de Groot, Een winderig Roland Garros vandaag. Waar het uh, Grand Slam toernooi is begonnen. De Fransen hielden zich vooral bezig met Tsonga. Mark Brasser. Ja, de wind uh, lijkt iets te zijn gaan liggen. En dat is het uh, spel ten goede gekomen. Zeker het spel van uh, Jo Wilfried Tsonga. Niet het spel van, uh, van Jan Hayek. Het werd 1-1 uh, in die tweede set. Tsonga won de eerste met 6-3. Tweede set, begint uh, begin gelijk op tot 1-1. Ja, toen verloor Hayek zijn service. 2-1 voor Tsonga. Hij verloor hem bij 3-1 en nog een keer. Uh, Hayek, ja, uh, twee keer service verliest in een set. Dat moet je niet doen tegen een speler als Tsonga. Die in die tweede set beter is gaan spelen. Minder fouten maakt. Gewend is aan de omstandigheden. Gewend is dus ook is aan, aan de wind. Hij serveert goed. Tsonga slaat veel winners. Hij heeft Zijn timing heeft hij, heeft hij te pakken. 28 winners bij elkaar in die eerste twee sets. Waarin heel veel in de tweede set. Wint zijn service games vrij makkelijk. Slaat veel aces. Dus op zich ziet het er vrij goed uit wat Jo Wilfried Tsonga laat zien. En kunnen de Fransen in ieder geval vannacht tevreden en rustig gaan slapen. Want dat is een van de publiekslievelingen. Dat mogen we nu al wel concluderen. Dat hij door is naar de tweede ronde. Geweldige, je hoort het applaus. Een geweldige voorhandwinner weer van, van Jo-Wilfried Zonga. Die af en toe ongenadig hard uithaalt met die voorhand. Nou ja, en omdat de wind is gaan liggen, gewoon goed zit met zijn timing. En dan kan hij die voorhand ook slaan. Hij won de eerste set met 6-3. Jo-Wilfried Zonga won de tweede met 6-2. staat dus 2-0 voor in sets. Eén setje nog en hij is door naar de tweede ronde. Leiden, Groningen, vijfde wedstrijd. Thuisstuk moet winnen, Leon Kersten. Ja, dat moet eigenlijk wel verder, want uh, de statistieken wijzen dat er eigenlijk ook een beetje uit. Er is 15 keer zo'n uh, vijfde wedstrijd in de Game of seven, uh, Best of 7 gespeeld. En 13 keer won de thuisploeg. Maar als je dan het eerste kwart bekijkt, is dat toch geen zekerheid hoor. Want Groningen vind ik wel echt beter. Stond op een gegeven moment ook 15, 25 voor. 10 punten al na een minuutje of acht basketbal. En dat is toch best veel. En als je dan het spelbeeld ziet, dat was ook terecht. Aan de andere kant, dat was twee minuten geleden. Nu zijn we twee minuten verder en is Leiden gewoon terug in de wedstrijd. 22-25 is de eindstand van het eerste kwart. Ja, het publiek roept hier even oeh. Omdat er een hele verre drie punten vanaf eigen helft door Matt Boucher werd gegooid. Nou, die uiteindelijk vrij ver langs de basket ging. Ja Leiden stelt zich nou net op het randje. Want Groningen stond op het punt om een tik uit te delen. Wat Leiden niet zou willen bij 15-25 balbezit. Maar ja, Leiden knokt zich dan toch knap terug in de wedstrijd. En met een 7-0 run van 15 naar 22 is het gewoon een wedstrijd. Van die vermoeidheid zie ik helemaal niks. Of misschien in die verdediging van Leiden. Want die zag er een beetje wankel uit. 25 punten tegen in 8 minuten. Dat was te veel. In een kwart is het nog steeds veel. Dus ik vermoed dat er in de time-out die nu is tussen de twee kwarten door, door, door Toon van Helfer. Maar ook wel door Marco van den Berg gezegd gaat worden, uh, heren, gaan we nou nog verdedigen, want 22, 25, dat is wel een beetje veel. Nog wel in het voordeel van Groningen. You It's just great balls of fire Kisses, baby Mmm Feels good Hold oh, baby Well, I want to love you like I love you should You're fine So kind Got you tell this world that you mine, mine, mine. That you my nails a and I all I got I'm real on earth, but it's it, sure it fun Come on, baby It drives me crazy It's just great, just great. balls Bye. of fire <laughs> Ja, het is mooi, hè? Great Balls of Fire. Het was jammer dat pianetje in de studio ook niet deed. Jelly Lee Lewis laatjes van de twee minuten, neem jij van je rekening heel goed, heel goed. We weer we eens naar de Euroborg, Ronald van der Geer. We hebben nog een plaatje van 20 minuten te gaan, <laughs> het is 2-0 voor FC Groningen tegen Heracles en ja, je zou kunnen zeggen dat een minuut of vijf geleden Heracles de kans op die aansluitingstreffer heeft laten liggen met een enorme kans voor Kleiner Plat. nieuwe spits dus, terwijl nu pas weer zich moet spoeden om de bal voor Bakuna eventueel op te rapen. feitrap van de Vladeres vanaf de linkerkant kwam terecht in het strafschopgebied was een kopbal van Arme Teros, goede redding van Luciano, maar wel voor de voeten van die de bal. Nou, ik denk dat hij 3,5 centimeter voor de goal stond. Maar hem toch nog naast het lege goal van FC Groningen kreeg. Er zijn ook wel momenten geweest voor FC Groningen. Met name Bakuna. Die is twee keer wel in stelling gebracht. Maar heeft niet doeltreffend kunnen afronden. En daarom is het eigenlijk nog een wedstrijd. En heeft nu inmiddels Peter Bos besloten om wat risico te nemen. Achterin 1-op-1. Verdediger van de Linde eruit. Een middenvelder Rienstra erbij. Bij de ploeg uit Almeloos. Dus Kijken of dat effect gaat sorteren. Voorlopig krijgt de FC Groningen nu vrij trap tegen. Omdat Holland een overtreding maakt op Fred Dan blijft Holland in de weg staan Vlederis die vrije trap wil nemen. Nou, Van Boekel laat het even bij een korte vermaning. En dan kan Vlederis gaan trappen. Die bal ligt in de middencirkel. Net iets op de helft van FC Groningen. Bal gaat ja, op het hoofd van Stemman omdat Everton is uitgegleden. En zo is Groningen weer even uit te zorgen. 2-0 dus na 71 minuten en een doel bij Richard. BVV heeft de buit binnen. Het is Ruud Boymans zojuist ingevallen voor Ucewo die de tweede goal maakt voor de thuisploeg. 2-0. Moesa schuift de bal breed naar de spits. Die misschien wel aan het eind van dit seizoen vertrekt naar AZ of ADO Den Haag. Hij zou ook door die club gevolgd worden. En Boymans als invaller maakt nu de tweede en beslissende goal. Volendam met de kopjes naar beneden. Ze schokken richting de middenlijn. Deze wedstrijd is gespeeld in de 64ste minuut. Komt. VVV op een verdiende 2-0-voorsprong. Dat betekent dat VVV vrijwel zeker doorgaat naar de volgende ronde. Zover is het nog niet voor de andere clubs. Bij Zwolle-Kambuur is het wel 1-1 geworden. Dat betekent met deze stand dat Kambuur overigens nog altijd door is. En bij Helmond Sport Veendam is nog altijd niet gescoord. 0-0 en door de 3-3 van de eerste wedstrijd is Helmond Sport bij deze scoren door. En zo meteen om half vijf begint nog Excelsior tegen Den Bosch. Ivan Piresic is in België gekozen tot voetballer van het jaar. De Kroaat van Club Brugge bleef bij die verkiezing. Middenvelder Axel Witsel van standaardluik aanvallen Jelle Vossen van Racing Genk net voor. We gaan er even uit voor het journaal van 4 uur. Zijn daarna bij u terug met het vervolg van het basketbal, het honkbal, de Giro, de bergetappen. Zoals gezegd het slot van VVV Volendam en Groningen Herakles. En om half vijf zoals gemeld. Excelsior tegen Den Bosch.